I will be coming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 De ambassade wil niet dat de twee Nederlandse vrouwen die aangeklaagd zijn... het slachtoffer worden van dit conflict. De twee werden maandag samen met anderen opgepakt... omdat ze op de tribune tijdens Nederland-Denemarken oranje bavaria-jurkjes droegen. Volgens de FIFA en de Zuid-Afrikaanse justitie is dat een verboden vorm van reclame... en daarom strafbaar. De twee vrouwen moeten dinsdag voor de rechter komen... en riskeren een gevangenisstraf van maximaal een half jaar. Op een plein in het centrum van Bagdad zijn bij een zware bomaanslag zeker 27 doden gevallen... Twee bestuurders brachten hun auto vlakbij een staatsbank tot ontploffing. Op het moment van de explosies was het erg druk op het plein. Tientallen mensen raakten door de ontploffingen gewond. Het geweld in de Iraakse hoofdstad is weer toegenomen sinds de verkiezingen van begin maart. Gisteren viel er in de Iraakse hoofdstad zeven doden door aanslagen. Verder werden in een buitenwijk van Bagdad acht lijken gevonden van mannen en vrouwen... die vermoedelijk in een bordeel hadden gewerkt. De Rabo-renner Robert Geesink is er niet in geslaagd de ronde van Zwitserland te winnen. In de afsluitende tijdrit over bijna 30 kilometer moest hij de leiderstrui afstaan aan de Luxemburger Frank Schleck. In het eindklassement moet Geesink genoegen nemen met de vijfde plaats. Geesink won de zwaarste bergetappe van de ronde van Zwitserland. Bij het Franse team is op het WK Zuid-Afrika een nieuwe rel uitgebroken. Het team weigerde te trainen na een ruzie op het trainingscomplex tussen aanvoerder Evra en de fitnesscoach... Teammanager Valentin heeft meteen ontslag genomen bij de Franse voetbalbond. Hij zei dat hij genoeg heeft van de problemen bij het team. Gisteren werd de Franse spits aan Nelka naar huis gestuurd... na een woordenwisseling met coach Dominic. Frankrijk heeft plaatsing voor de volgende ronde niet meer in eigen hand. Het weer, vanavond bewolkt en droog. Morgen in het zuidwesten eerst nog regen, maar geleidelijk steeds meer zon. en Het wordt dan 14 tot 20 graden. Dit was het NOS.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 you fly away on seven days in sunny june but long enough to bloom flowers on that sunbeam dress you are in spring yeah yeah the way we left as well why did you drive that bar?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 Nee, het is heel hard, heel ja, zware is opleidingen. Is waar, maar er zijn er wel meer. Die, er is nu een docent bij het, uh, het constructeur. Zij ja, ja. Uh, ze was ook vroeger bij mij. En ze oh. is nu docent van het constructeur. Die is ja. ook die belette opleiding gaan doen. Maar zij heeft het oh. wel. En er zijn er ook twee die uh, van, uh, uh, bij uh, Lucia Martens auditie uh, hebben gedaan. Ja. En uh, die gaan in de voorbereiding: uh, show, dance, musical. Ja. Volgend jaar. Dus dat is uh, uh, Heaven en uh, Robin.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 niet zoals ik wil en het moet gaan zoals ik wil ja, ja. ja, en het gaat ook zoals ik wil maar daar moet ik heel hard voor knokken en dat is wel heel erg leuk maar het kost wel heel veel energie want men heeft geen idee hoeveel werk het is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 En het zijn ja, ja. Mijn kinderen ook coachen en dat soort dingen vind ik heel erg ja. leuk om te doen. En uh, ik heb ook uh, met films figureren heb ik ook gedaan. Okay, bij, de laatste, ja. bij de eerste film was bij, kom, komt de vrouw bij de dokter. Oké, oh, Ja. Nee. En nu bij ja. deze nieuwe film, <laughs> loft.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 ...zit ik altijd met mijn man op de bank... ...en films kijken. Ja. Mijn man is ook een liefhebber van films. en die Ja, dat het is ook. wel mooi. Dat zit hij je ook nog eens naast alle optredens. De, <laughs> de laatste tijd heeft hij mij helemaal niet gezien. Ja. Maar goed, ah, dat, dat mag best na 30 jaar. <coughs> dus <coughs> zal, leuker is. heb je ook wat meer tijd voor je man. Dan. Ja, ja. Nou, nou, maar ja, goed. Ik horen. denk niet dat hij me elke dag om me heen zou willen hebben gelopen. Want hij is zo gewend dat ik er niet ben. En ja. dan...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 Zitten, uh -huh. maken altijd een goede choreografie voor die scholen. Oh, zo werkt het wel. Of ze, al winnen, ze winnen altijd, ja. of ze vragen hun altijd. Ja. Altijd. Dus dat vind ik heel leuk. Ja. Ja. Dus de ontwikkeling lopen toch verder. Uh -huh. Ja, nou, dat is wel mooi om te horen. Ja, dus dat is heel gaaf. Ja. Maar zij staan nu op mij ja, te wachten ze en het, uh, ik hoor een dansje dat. als we uh, haar leuk. in studeren. Nou, leuk Bij om te weten. Heel hartelijk dank voor het interview. Ik en altijd succes. Dankjewel. Graag ja. een andere keer. Ja? Nee, het is je Dankjewel something flavor Aventura Hello? Shh Solo escucha Son las I, think I did have good days I think I did have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 Ze kunnen het toch niet zien, dus het maakt niet uit hoe het leed zo gaat. Maar het zag er heel erg mooi uit. Nou, ik wens je heel veel succes Dankjewel. met de generale repetitie en ook met de opvoering. Wanneer is die ook weer? Uh, heel snel, zaterdag. Hè? Oh, dan al. Nou, heel veel plezier. Nou, heel erg bedankt. Ja hoor. Dag! Dag!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 People coming in I'm blind but I see you You're here but so far away Stemmen, wie aan de einde rokken, in het water.